Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal Nederlanders dat veel drinkt is nog nooit zo laag geweest. Blijkt uit onderzoek van het CBS en een anti alcoholorganisatie 7% van de volwassenen werd vorig jaar gezien als overmatige drinker. Dat is een stuk minder dan het jaar daarvoor. Kan komen door een paar dingen, zeggen onderzoekers. Natuurlijk zijn er heel veel campagnes. We zijn zelf actief met de BOP-campagne. Geniet maar drink met mate. De alcoholsector is ook druk bezig om allerlei alcoholvrije varianten goed onder de aandacht. Te brengen. Ik denk dat het misschien nog wel belangrijker is dat mensen zelf heel bewust en veel bewuster dan hadden we zeggen 20 jaar geleden zijn gaan nadenken over hun eigen alcoholconsumptie. Overmatig drinken betekent trouwens 14 glazen of meer in de week als je een vrouw bent en meer dan 21 glazen voor een man. Ook jongeren drinken minder, blijkt uit het onderzoek. Homomannen met een vaste partner mogen vanaf september ook naar de bloedbank om bloed te doneren. Nu mogen ze alleen bloed geven als ze vier maanden geen seks hebben gehad. Maar dat gaat dus veranderen. Bloedbank Sanquin zegt na onderzoek dat bloeddoneren gewoon veilig kan. En een knalgele A2 bij Geleen. Daar is een tankauto met 25.000 liter sinaasappelsap gekanteld. Hierdoor ging het lekken en dreef er sap over de weg. Er raakte niemand gewond. En Lotte uit Maasbree heeft wel een heel bijzonder servies gemaakt. De student drinkt nu thee en koffie uit kopjes die gemaakt zijn van duivenpoep. Mensen vonden het uh, grappig en uh, vroegen zich af, ja, is het veilig om dan te eten, um, ja, hoe, ja, hoe gaan we, hoe gaan, hoe gaan we dat aanpakken eigenlijk? In het Limburgse dorpje Horst zorgden duiven een tijd geleden voor een hoop problemen. De beesten poepten steeds de kerk onder. Zo kwam Lotte op het poepservies. Een duif poept dus 14 kilo per jaar. Dus één enkele duif. Dat vond ik zo absurd veel. Waardoor ik dacht, ja, iedereen vindt het materiaal nu vies. Niemand is er blij mee. Maar hoezo kunnen we de waarde van, van dat materiaal niet inzien? En hoezo gaan we het niet gewoon waarderen dat het er is? De poepkopjes en schotels zijn trouwens nog niet te koop. Lotte hoopt dat het servies uiteindelijk wel op de markt komt. Het weer, de wind neemt geleidelijk af, maar er trekken nog wel een paar stevige onweersbuien over het land. Morgen schijnt af en toe de zon, maar zijn er ook buien. Het waait nog altijd best stevig. Het wordt 9 graden. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 unknown double-cross messenger all alone can't get no connection monument eigenlijk ook. De Golden Earring. En dit was uh, net in een periode dat ze dus eigenlijk bijna het builtje erbij neer wilden gooien. Omdat er uh, een aantal van die mensen waren die ja, schulden bij hun uh, wilden opeisen. En toen hebben ze zoiets van, nou we gaan het nog één keer proberen. En toen kwam cut uit. En daar stond dit uh, weer geloze nummer op. En dat was weer de betere opstanding van de uh, Golden Earring in het uh, begin van de jaren 80. Met een vette videoclip daarbij. De eerste keer van Dick Maas. Ja, ja. de man van de lift. En later heeft hij dat uh, nog een keer gedaan uh, voor de Golden Earring. Uh, het is uh, tweede uur van deze Zandvoort draait door live. Jazeker, uh, want uh, we gaan nog eventjes uh, door. Uh, ik heb uh, nog even een uh, leuke mededeling. Als die heer zo direct nog uh, inplucht in deze... Ja, in, bij dit radiostation gaat hij een van zijn uh, favoriete nummers horen, namelijk de Jimmy Kesto Bunch. Wil je weten hoe dat klinkt? Nou, dat uh, hoor je zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere mooie nummers nog uh, klaarstaan. Kim Waal. Er zijn hier heel wat singles van afgehaald hoor. Van dit album van Peter Gabriel. Uh, 1986. Zo werd toen uitgebracht. Uh, Sledgehammer was denk ik uh, wel de meest bekende. En toen had hij ook nog dat duet met Kate Bush. En uh, deze single is er ook afgehaald, Big Time. Uh, iets minder bekend, maar het is wel degelijk een single van zo uh, van so geweest. En uh, misschien wel eigenlijk uh, een beetje ja, richting de mainstream pop. Want Pieter Gabriel was toch altijd een beetje wars van uh, mainstream pop maken. Maar goed, hij deed het wel en uh, het was niet zonder succes geweest in dat jaar. Uh, Kim van met uh, The Second Time hoor je daarvoor. En dan gaan we eventjes naar Robert Palmer. Want Robert Palmer heeft uh, toch een inspiratiebron. Uh, we kennen natuurlijk uh, uh, You Are In My System. Die heeft hij ooit gepikt van de system. Maar hij heeft het nog, mee nog een nummer. Hij heeft het ook nog een keer gedaan. I Didn't Mean To Turn You On. Dat is namelijk ook niet van hemzelf. Nee, dat is ook iemand die uh, ooit nog eens R&B en een beetje soul maakte. Zij heeft ook nog eens een keer uh, samen met Alexander O'Neill een bescheiden hit uh, gehad. Mag echt uit 1984 en ik weet dat uh, Rob Harms hem afgelopen zaterdag hem nog gedraaid heeft. En hier is die, Sherelle. And I didn't mean to turn you on.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 snel ben ik uh, met heel veel dingen tegelijk bezig, behalve met radio maken. maar goed, uh, The weekend was dat, met Blinding Lights. Daarvoor Shirelle, uh, met uh, I Didn't Mean to Turn You On, dat is uh, eigenlijk de originele versie van Robert Palmer. Ja, wat krijg je dat? Word je in één keer vreed, uh, wakker gemaakt, omdat het plaatje afgelopen is. Ja, ik ben nog met iets bezig, uh, want ik heb uh, iets, iets wat ik moet draaien, en dat ben ik eigenlijk vergeten. Dus dat moet ik ook even netjes uh, afhandelen. Maar dat, uh, dat, ja, daar ben ik nog even mee aan het voorstellen. Zullen we dan toch maar gewoon weer even wat uh, doen uit de jaren zeventig. Uh, we hebben hem uh, wel eens voorbij laten komen in de, de dinsdagmorgen uh, show tussen tien en twaalf. Dat kan nog wel show. Doe ik uh, niet alleen. Doe ik samen met uh, Mond, met Frank Paardenkoper en met Tino Stuy. Uh, eigenlijk ben ik de laatste. Dus ik uh, moet het andersom zeggen. Gerloogman, Tino Stuy, Frank Paanekoper dan Jaap Koper. Ja, je moet wel even je plek weten in dat opzicht. Uh, maar goed, uh, we hebben daar uh, een beetje een soort uh, opmerkelijk nieuws. Maar we draaien tussendoor natuurlijk ook uh, gewoon muziek. En een van die dingen die erin voorkwamen, is bijvoorbeeld deze. Is eigenlijk uh, de eerste blanke rap die uh, gemaakt werd door Blondie. Met Rapture. zes. negen ZFM. Kom ons In de jaren 70 is hij deze band begonnen, de Jimmy Caster Bunch. En uh, dat is hij begonnen in de jaren 70. Daarvoor had hij ook al een uh, muzikale carrière uh, gedaan. Uh, maar goed, uh, het kwam uh, een beetje daarna, een beetje in een soort stroomversnelling terecht. De meest bekende, denk ik, voor de velen is in 1975 dit nummer King Kong. Een van de favorieten van de Japanenkoper uh, Waarmee ik dan uh, op de dinsdagochtend het <laughs> programma uh, doe. Uh, over uh, Jimmy Castro Bunch uh, gesproken. Want er zijn toch nog al wat uh, mensen die hem als een soort inspiratiebron hebben. En dat zijn toch ook niet de minsten die daarna heden ten dagen... ook nog behoorlijk wat uh, goede muziek hebben gemaakt. Zoals Afrika Bambata. Dat is een uh, rapper. Die heeft uh, toch ook wel... Uh, wat invloedige gebruikt van de Jimmy Castor Punch... en bijvoorbeeld Ice the Motherfucker T. Die heeft ook uh, nogal, uh, nogal even gekeken... hoe Jimmy Castor uh, zijn uh, muziek heeft uh, gemaakt. Dus het is niet zomaar aankomen, maar mensen. Dus er is altijd wel iets waar Abraham de mosterd heeft uh, gehaald. De muzikale mosterd dan wel te verstaan. Um, weer René in een sla... René Moore, de die veel heeft afgekeken van Ike Turner... Gewelddadig mannetje dus. Dit is uh, die andere uh, nummer waar ik het over heb. Drive My Love. Iets minder bekend dus.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 With views that take my breath away, a heavy heart on a good day. Good day. bakker Die uh, eind deze maand nog een uh, single gaat uitbrengen. En uh, dat doet hij met een, een nieuwe single. zei ik al. En dit is nog een oude single. We gaan uh, afsluiten. Dit uh, fijne nummer. Van een uur. En dat doen we met Nana en Roos. Straks Alternative FM. still hoping for this dream to end.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 Would go and I would make him pay just to make your pay.